Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Asielzoekers moeten direct nadat ze in Nederland zijn aangekomen... beginnen met Nederlands leren. De Tweede Kamer heeft een motie daarvoor van regeringspartij PvdA aangenomen. Volgens de Kamer duurt het steeds langer voor asielzoekers te horen krijgen... of ze mogen blijven of niet. En die tijd kunnen ze gebruiken om Nederlands te leren. Het volgen van de cursussen betekent dan niet... dat ze meer kans maken op een verblijfsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders van Raalte in Overijssel wil 950 asielzoekers langdurig gaan opvangen in een opvangcentrum op een bedrijventerrein. Het is op verzoek van het COA. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. In Groot-Brittannië is een oud-militair opgepakt voor zijn rol tijdens Bloody Sunday in 1972. Toen vielen in Londonderry in Noord-Ierland 14 doden doordat Britse paratroopers het vuur openden op ongewapende burgerrechten demonstranten. De man van 66 die nu wordt verhoord is de eerste die is opgepakt in het lopende strafrechtelijk onderzoek. In 2010 bood premier Cameron namens de Britse staat al excuses aan aan de nabestaanden. En twaalf jaar daarvoor was uit onderzoek al gebleken dat het leger schuld had aan de gebeurtenissen. De Amerikaanse soul- en jazzmuzikant Alan Toussaint is overleden. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste figuren uit het muziekcircuit in New Orleans. Toussaint stierf in een hotel in Madrid aan een hartaanval na een optreden. Ellen Toussaint was 77 jaar. In Zuid-Holland zijn drie mannen opgepakt voor het vervalsen van etiketten van babymelkpoeder. Op de nep-etiketten stond dat de voeding geschikt was voor baby's met een koemelkallergie. Dat was niet zo. De mannen verkochten de blikken onder meer aan handelaren die ze naar China exporteerden. Het weer... Het blijft vanavond en vannacht bewolkt met af en toe wat regen. Morgen minder kans op neerslag, maar nog niet helemaal droog. En een graad om 14. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is wederom een hele drukke avondspits. Dat heeft ook te maken met de regen. Dit zijn de files in de Randstad die er uitspringen of uh, die gewoon lang zijn. De A2 Amsterdam naar Utrecht tussen knop het Hodendrecht en Breukelen 8 kilometer. En verderop naar Den Bosch bij knop het Everdingen nog eens 9. Op de A10 West is een ongeluk gebeurd richting Den Haag bij knopput de Nieuwe Meer. Het is net gebeurd dus de file lengte valt nog mee. Maar er zijn wel drie rijstroken dicht. Op de A15 problemen in de Noordtunnel. Daar ontbreekt een putdeksel. Richting Gorkum staat er daardoor 9 kilometer file. En verderop bij Wadernooi nog eens 5. A15 Gorkum Rotterdam. Tussen knoop het Gorkum en Papendrecht 14 kilometer. Op de A27 Almere Breda ook veel vertraging. Tussen knop het Eemnessen Nieuwegijn over 23 kilometer eh, langzaam rijden en stilstaan. De A28 Utrecht Volle bij Amersfoort Vathorst 11. En de N207 is dicht bij Aarlanderveen. De richting van Bergambacht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Someone so different is a soul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 Let's go. Do you?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 Was blinded. I'd not envisioned the same face in a different frame.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 Voti che non so riempire. Sul di un tramonto gridano